Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 5, opgenomen op 27 september 2011. Hoi, leuk dat je luistert naar Harry met Tablets van deze week... Dit is nummer vijf van onze podcast Deze Week in Tablets. En dit is ook de vijfde week dat ik deze, deze podcast samen met Martijn opneem en ik in de herrie zit. We horen Martijn al een klein beetje lachen aan de andere kant van de Skype. Martijn die woont natuurlijk in Italië. Daar is de economie zo slecht dat ze geen geld hebben voor nieuwe aanbouw bij de buren. Dus ik ben ontzettend jaloers op die beste man. Ja, ik, uh, ik, ik hoor het een beetje bij jou op de achtergrond. Ah Ja, goed, dat maakt het ook allemaal uit. Hè. We weten dat het... Uh... Dat het allemaal niet uh, vlekkeloos hoeft te gaan. We kunnen ook gewoon uh, lekker lullen met een beetje geluid op de achtergrond. Zo is dat. Ik moet me ook niet heel erg aanstellen, maar ik word er zo ongelukkig van op het moment. Ik <laughs> word echt heel zacht gereinigd erdoor. Dat is niet te geloven. Maar goed, uh, ik zou me er proberen overheen te zetten. En ik hoop echt dat het een beetje meevalt uh, op de recording. Dus uh, dat zal wel weer loslopen, toch? Ja, zeker. Komt goed. Deze week in tablets. Tablets nieuws. En volgens mij uh, moeten we maar eens weer beginnen met Apple versus Samsung, of niet? Ja, dat is wel weer... Uh, het, het, het, nou ja, er is niet heel veel gebeurd afgelopen week, laat ik dat voorop stellen. Uh, dus dit uh, komt al snel naar boven als een van de belangrijkste dingen. Yeah. En uh, nou, wat ik wel mooi vond, is dat jij dat gisteren uh, zo goed als live bijgehouden hebt. Ja, ja, ja, ik heb Storyfy gebruikt. Storyfy is echt, echt zo'n zo tof product, zeg maar, of een website... Want daar kan je dus uh, bronnen als Facebook, Twitter, YouTube, uh, maar ook gewoon artikellinks en dat soort dingen allemaal uh, in een soort timeline zetten. En daar je eigen opmerkingen tussen, uh, tussen plaatsen. Dus wat ik gisteren heb gedaan, uh, heb ik via Twitter de journalisten gevolgd uh, die daar wat over te zeggen hadden. Die ook in de, in de rechtszaal waren. Colin van uh, NuJij, of uh, wat is dat, Nu.nl. En uh, sowieso de beste Nederlander op dit gebied, Andreas uh, Udo de Haas. Uh, van webwereld.nl. En ja, die hebben dus de hele tijd zitten tweeten... wat, uh, wat er door de advocaten gezegd uh, werkt. Oh. En op die manier heb ik dat... Uh... Achter elkaar gezet zodat je dat terug kan lezen met wat opmerkingen erbij. En op het moment dat ze het bijvoorbeeld over Etsy hebben, de uh, ...operatie... of uh, hoe noem je dat uh, organisatie, dan link ik ook naar Etsy. En als er een of andere lastige term gebruikt wordt, dan link ik even naar Wikipedia, relevante artikelen tussendoor. En op die manier kan je dat dus helemaal teruglezen. Het is een forse post uiteindelijk. Ja. Ik denk dat je er wel een kwartiertje of tot een half uurtje mee zoet bent. Aan de andere kant krijg je dan wel een goed beeld van wat daar gisteren gebeurd is. Ja. En ook een ander beeld dan bijvoorbeeld op nu jij staat. Uh, geschreven door dezelfde Colin. Maar ja, die moet het natuurlijk kennelijk wat beperkter houden. En die trekt toch wel op een andere manier conclusies dan ik zou doen. Uh, zou ik het zo maar zeggen. Ja, Goed, het blijft natuurlijk subjectief. Ook al zit je erbij. Uh, kijk, het zijn natuurlijk twee bedrijven die recht tegenover elkaar staan. Om het even uh, samen te vatten waar het eigenlijk om gaat. Het is dus uh, dat Samsung nou uh, Apple aanklaagt. Of in ieder geval begint. Uh, sorry, ja, Samsung-Apple aanklaagt. Dat zei ik dat niet? Nee. Weet ik niet nee. meer. Um, <laughs> Omdat uh, Apple uh, gebruik zou maken van uh, technieken binnen uh, 3G-connectiviteit uh, die Samsung gepatenteerd heeft. Nou zijn die, die technieken zo algemeen dat die in de zogenaamde, hoe noemen we het ook alweer? Standaard-essentiële. Standaard-essentiële. Maar die ja. vallen binnen en, en, uh, de, de, de frant, friend. Oh ja, ja dat als, het een, als een patentstandaard essentieel is... dan valt dat onder de frantvoorwaarden. Mm -hmm. En dat betekent zoiets als... Um, een soort fair use policy voor het uitgeven van die licenties op, op die standaardtechnieken zeg maar. Ja, dat moeten ze binnen redelijke bedragen, afspraken zonder discriminatie, noem maar op, die moeten ze ook gewoon uitgeven aan elke fabrikant. Maar Samsung zegt dus dat Apple altijd alles van tafel geveegd heeft kan voorstellen en gewoon moeilijk doet en eigenlijk nooit een echte aanvraag heeft gedaan voor een licentie. En toch al enige jaren met die iPhone met 3G op de markt is. En daar uh, ja, gaat het nou om? Ja, maar toch ligt het volgens mij allemaal net, net wat genuanceerder. En, en geloof me, ik zou heel graag nu even lekker Apple, eh, Apple afvallen, weet je wel. Ik maak ik me populair bij de, bij de lezers uh, die een Android-telefoon hebben. Maar uh, het is allemaal niet zo, niet zo heel helder. Uh, een van de belangrijke dingen om te beseffen is dat... Uh, ook Samsung nu gisteren heeft gezegd van eigenlijk is het vanaf januari dit jaar is het niet zo'n veel probleem meer. Omdat Apple koopt die chips die ze voor die 3G connectiviteit gebruiken in hun apparaten bij Intel. En Intel heeft een uh, licentie. Dus Apple die zegt in zoverre tijdens die rechtszaak zeggen ze van ja maar wij betalen via Intel. Mm -hmm. Maar vanaf, vanaf dat moment pas. Dat exact, Intel dat daarvoor kochten ze het bij, bij Infineon. Het ja. is niet duidelijk of die dan bijvoorbeeld een, uh, een deal hadden. Maar wat er ook uh, gezegd is, maar wat je natuurlijk ook een beetje als je het een beetje bijhoudt goed kan beseffen. Tot begin van dit jaar was Apple sowieso een van de allergrootste klanten van Samsung. Hè? Voor mm -hmm. zowel de processoren als, de, als het geheugen. Ja. Nou ja. Ze beginnen nu steeds meer oorlog te krijgen met elkaar. En Apple loopt ook nog eens een keer weg als klant bij, bij, bij Samsung. Want het uh, gerucht gaat dat de A6, de volgende chip... door Texas Instruments gemaakt gaat worden. En van de week stond er iets via DigiTimes volgens mij. Of DigiMind. Nee, volgens mij DigiTimes. <laughs> uh, stond, stond er iets over dat ze ergens anders geheugen gingen kopen. En ja, Samsung is daar natuurlijk niet zo blij mee dat ze... Uh, en uh, hun zuur wordt gemaakt op het gebied van de Galaxy-lijn... Mm -hmm. en dat hun klant wegloopt. En dat is ook een van de argumenten die Apple gebruikt. Van, joh, tot nu toe wisten jullie toch dondersgoed... dat wij dit soort dingen gebruiken? Waarom is dat niet eerder gekomen? Ja, maar ja, dat, goed. dat is het hele i dat, dat Apple dus uh, Samsung aangeklaagd heeft voor die Galaxy-lijn... daar willen ze hem nu terugpakken. Ja, ja, sowieso. Kijk, uh, ik heb daar een blogpost over. We, we noemen eigenlijk in de patentoorlog noemen we het eigenlijk zo'n een, een koude, koude oorlogmodel, zeg maar. Hè? Zoveel mogelijk wapens op elkaar richten, zodat je elkaar niet gaat aanvallen... omdat je dan Mutual Insured Destruction hebt, zeg maar. We, je kan niet echt de oorlog beginnen. Maar die, um, dat model is helemaal aan het omslaan, zeg maar. In plaats van de wapens hebben, de patenten hebben... is het naar wie heeft de grootste stapel gerechtelijke uitspraken op het moment. En ja, dat is natuurlijk uh, iets wat, wat heel erg wringt... en dat het zich in dit soort dingen uh, duidelijk naar voren komt. Maar het, het, het rare verhaal houdt niet op. Want Apple, die heeft gisteren ook gezegd, bijvoorbeeld... van ja, maar we vinden ook dat Samsung eigenlijk... deze patent helemaal niet zo erg verdient. Ze hebben alleen maar wat bugs gefixt. En eigenlijk vinden we het ook al raar... Te algemeen, we, zeg maar. Dat ze, dat ze uh, het recht hebben om, om ons hierop aan te spreken. Maar goed, ja. dat... Uh, is er nog tot daaraan toe. Dus ik zat gisteren te volgen en denk van nou, oké... Okay, dat Infineon-Intel-argument... dat argument over dat het misschien niet zo heel netjes is... dan kwamen ze erop dat tijdens dat standaardisatieproces van die patenten... of van die techniek, zeg maar... met onderliggende patenten van onder andere Samsung... hebben ze die informatie kennelijk... en Samsung heeft het gisteren niet ontkend... ze hebben het zelf toegegeven uh, via de advocaat, zeg maar... hebben ze die onderliggende patenten hebben ze geheim gehouden... Dus dat is al sowieso raar. En in principe, als je dat zo een beetje naleest... Je kan ...in de post uh, die op mijn site staat... ...kan je de, de relevant, uh, relevante linkjes vinden... ...waar dat een beetje staat beschreven. Uh, zou dat in principe al die hele uh, claim... ...die standaardisatie ook uh, disqualificeren. Maar goed, nog, nog een reden zeg maar... Uh, ...in mijn hoofd dat Apple in zover een klein beetje gelijk heeft... ...dat ze nog niet uh, direct zijn, uh, aan, aan het betalen zijn. Oh, absoluut... Maar ik denk ook gewoon dat, dat, wat ik al zei, Dat Samsung die, die, die heeft gewoon iets gevonden van, oh daar kunnen we iets mee, daar kunnen we uh, onze wapens inderdaad op, op Apple meer richten, ja, dat doen we gewoon. Ja, maar dus het probleem is dat komt. ze dat op een hele een, stomme manier doen, zeg maar, omdat ja, maar ze helemaal niet ze willen het zo willen hebben met deze mogelijk. Ze willen het gewoon zo snel mogelijk die wapens op Apple richten, want dan hebben ze misschien een kans dat Apple zegt, nou oké, okay, laat dat verbod op de Galaxy uh, maar liggen dan, want jullie hebben ons nou. Maar ja, zo gaat het natuurlijk niet, want Apple zet natuurlijk alles op alles om te laten zien dat het onzin is wat Samsung zegt. Ja, ja en, en, en Apple doet natuurlijk dan graag dat het meteen voor de hele wereld slecht zou zijn als dit door zou gaan. En dat is misschien ook wel een klein beetje zo, um, valt, te, valt te bezien. Maar goed, dan hebben we al die dingen en dan, nu is het eindelijk tijd om ook Apple even af te vallen. Dan denk ik van nou oké, okay, kan het me wel volgen, zeg maar. Maar dan hoor je ook van ja, maar we zijn in Frankrijk, hebben we in principe al de deal met ze... Uh, en dat zou dan ook voor de hele wereld gelden, zoals ik het begrijp. Uh, maar we zijn het nog niet helemaal eens over de prijs. Dus eerst gaat die advocaat uh, ruzie maken met de advocaat van Samsung... Uh, en dan zeggen van ja, maar dit en dat. En dan is het wel helemaal zo uh, nodig dat we, dat, uh, dat we daar een licentie voor betalen... of betalen we daar al niet voor. En aan het eind blijkt dan ook nog eens een keertje... dat ze er wel uh, hard aan schijnen te werken om die licentie te krijgen. Samsung heeft gezegd van jongens, uh, zo'n onderhandeling duurt ongeveer anderhalf jaar... Uh, om dit uh, goed af te dichten. Dus ze zijn ongeveer een jaar be geleden begonnen met die afspraken maken over deze licentie voor de techniek. Mm -hmm. En omdat ze dus nu zoveel ruzie hebben met Apple, uh, hebben ze dat anderhalf jaar termijn hebben ze opeens teruggeschroefd. En zijn nu al aan het klagen. En Apple is daar niet van gediend. Die zegt van ja luister, we, we hebben afgesproken anderhalf jaar. We zijn in principe op een uh, principeakkoord uitgekomen in Frankrijk. We zijn het alleen niet eens uh, met de prijs die jullie ervoor vragen. Ze willen per octrooi 2,4% um, van de chipprijs, ja. zeg maar. Uh, die chip kost 13 dollar en dat komt dus op 9 nog wat procent uit. Dus laat zeggen een dollar per chip erbij. Nou ja, dat is natuurlijk uh, vrij fors. Zeker als je de argumenten meeneemt uh, dat ze volgens Apple niet zo heel erg veel hebben gedaan om dat te verdienen. En ze noemen, zich, uh, ze noemen Samsung nu eigenlijk een soort gijzelnemer. Jullie gaan al die techniek de wereld insturen, houden we het geheim. Iedereen moet er gebruik van maken, maar jullie komen er pas twee, drie jaar nadat iemand het gebruikt en daar succes mee heeft, komen jullie geld komen ophalen. Daar zijn ze dus kennelijk niet zo blij mee en terecht misschien wel. Maar dat is, dat is de situatie en het is gewoon een, uh, veel te lang hebben we het er al over. Het is natuurlijk gewoon naar. Ja, en maar naar ik, ik vind dat Apple ook een, ook een beetje hetzelfde doet met de Galaxy Tabs bijvoorbeeld. Er zijn meer tablets die lijken op een iPad als we het in, in op die manier gaan bekijken. Maar de, de Galaxy Tab heeft potentie om zeer succesvol te worden en heeft, heeft zich al bewezen om succesvol te zijn in andere landen. En daar gaat Apple achteraan. Ja, ja, nee, natuurlijk. Uh, en, en nogmaals, uh, ook Apple heeft niet, niet, uh, geen schone handen hoor in deze, denk ik. Maar uh, het, het, is allemaal net, het ligt allemaal bij al die patenten-dingen, ligt allemaal net wat genuanceerder. Dan ja, als dat je het direct op nu.jij leest of uh, in onderwijs. Hebben het nu? Jij? Het is gewoon nu.nl. Ja, ik kom daar nooit, ik kom alleen op Nu.nl, <lacht> uh, nu sorry. Maar, maar ook in andere dingen hoor. Je, je ziet het wel vaker, dan lees ik stukjes en denk ik van he? Huh? Nou, zo heb ik dat niet begrepen, hoor. Dus, uh, maar goed, uh, zo, zo gaan die dingen. En deze zaak, die uh, uh, 14 oktober, wordt, is er een uitspraak of ze doorgaan met deze zaak. Niet of dit nou wel of niet uh, uh, de, de iPad verboden wordt. Dat staat mm. trouwens op het internet ook verkeerd. Maar uh, ja, dan, dat is de huidige situatie. Als ik het gisteren zo gevolg, gevolgd heb, denk ik dat Apple op dit moment nog steeds de uh, sterkere partij is in deze ja, helaas misschien wel. Ja, zou goed kunnen. Ik, ik, uh, ik durf niet zo goed zeggen maar wat het gevolg gaat zijn. Ja, dat, uh, ik denk dat het allemaal weer op, op niks uitloopt, ook deze rechtszaak niet. en uh, Dat er wel weer iets nieuws verschijnt. Genoeg over deze boevenpartijken. Ik had trouwens wel ergens gelezen, en dat ook, ik weet niet of dat dan klopt... want je hebt het meer bijgehouden dan ik... Uh, dat ze allebei wel aangegeven hebben gisteren... van uh, eigenlijk zijn we wel kinderachtig bezig. Ja, kijk... Uh... Andreas die werd steeds meliger met zijn tweets, zeg maar. Er kwamen steeds vaker grapjes door en dat soort dingen. Uh -huh. En ik was daar dus niet in de rechtszaal. Maar het leek erop dat inderdaad de uh, advocaat van Apple... Uh, eerst heel erg de fout in is gegaan... door te verklappen wat het percentage is dat Samsung wil hebben. Maar goed, kennelijk uh, werd hij daarna een beetje zenuwachtiger. Want stond hij kennelijk grapjes te maken in de rechtszaal... dat het wel een beetje kinderachtig is... de manier waarop ze nu met elkaar omgaan. Ehm... Um, en ja, ja, is dat kinderachtig? Ik, ik denk het wel. Ik heb wel vaker met mensen, ook niet in podcast, zeg maar, discussies over patentenoorlog. Uh, uiteindelijk zit je in een systeem waar je het mee moet doen, zeg maar. En als Apple Samsung aanklaagt, dan is het een logisch gevolg van elkaar dat Samsung terug, wat terug moet doen. Um, en zo, zo hebben we dat met Google, Oracle, we hebben dat met, met, met al die dingen. Hey, je moet uiteindelijk, als je zo zulke grote bedrijven bent, zul je het moeten doen met de, met de set regels die je krijgt. En binnen die grenzen moet je proberen zoveel mogelijk uh, muntjes te verdienen. Ja, absoluut. Ja, en dan krijg je dit soort dingen. Ja, maar, je, maar zij zien ook wel dat het voor de buitenwereld, en dan heb ik het gewoon even over de normale mensen zoals jij en ik, uh, dat het natuurlijk een beetje kinderachtig overkomt. Kijk, wij oh, ja, weten natuurlijk zeker. niet al de, de, de machtsspelletjes die daar spelen en, en noem maar op. Zoals jij zegt de genuanceerde dingen, maar voor ons komt het inderdaad gewoon het kinderachtig over. Ja, oh ja, Z zonder meer. En het is op het moment uh, is, het, is het een beetje all-out tegen elkaar. Is het de familie Wang en uh, tegen de familie uh, Apple, Tim Cook zeg maar. Ja, oké. Okay. Volgende onderwerp denk ik, maar. Ja, Motorola. Ook, uh, nou ja, zoals elke fabrikant eigenlijk uh, betrokken bij patentzaken uh, of in het verleden of nu... Um, Niet meer over patenten hebben, toch? Nee, ja, ik, <lacht> nee, laat het maar zitten. Maar Motorola heeft wel ja, iets anders interessants. Want het komt namelijk uh, waarschijnlijk, laten we het daarop houden, uh, met twee nieuwe tablets. Uh, mm. Eén uh, um, tablet met dezelfde uh, displaygrootte als de Motorola ik Zoom, zoals we die nu kennen: 10,1 inch. En één media edition, zo noemen ze dat, blijkbaar, uh, met een schermgrootte van 8,2 inch. Wow, dus weer 10,1 is een gebruikelijk formaat en 8,2 is weer een beetje afwijkend met de rest van de tablet Ja, toch? die hebben we nog niet gehad, geloof ik, zoals ik me nou okay. even kan herinneren. Nee. In ieder geval geen succes, inderdaad. Nee. Ja, en dat zou dan uh, weer ja, een, een nieuw stukje markt moeten aansnijden, al denk ik dat dat... 8,2 inch, uh, ja, 8,2 of 7,7 of, of, of 8,5, noem maar iets, dat dat allemaal vrij weinig uit zal maken. En wat denk jij, dat het verschil tussen 8,2 en 10,1 inch, dat dat echt een groot verschil is? Ja, ik heb het al vaker gezegd, hè? ik snap niet waarom je twee van dit soort apparaten tegelijk op de markt zou willen brengen. Dit verschil is volgens mij zo klein dat je beter kan zeggen, uh, laten we er eentje op de, uh, op de markt brengen. Ons wat uh, in, in productiekosten en onderzoekskosten... Uh, besparen en wat een hogere marge pakken, zodat we uh, het product een, een wat langere kans kunnen geven, zeg maar. Uh -huh. uh, dus uh, ja, ik denk dat het verschil niet groot genoeg is om, uh, om echt daarin te differentiëren op schermformaat. Aan de andere kant, wat ik heb begrepen, heet er eentje Media Tablet. Media Edition, ja. Uh, Media Edition, en dat is eigenlijk een uh, concurrent voor de toekomstige Sony-media uh, ding, want die heeft een Infrarood ja, uh, dingen, weet ik Het van, maar. Moet, moet, moet net zoals de Sony Tablet S inderdaad een beetje het middelpunt van je, van je thuisnetwerk en je home cinema systeem worden Inderdaad een infrarood zender om de boel te bedienen uh, Ze hebben het ding ook behoorlijk licht, uh, licht gemaakt En ze van aluminium en magnesium uh, het chassis is daarvan gemaakt uh, ja, het moet inderdaad een, meer een media-apparaat worden, wat de naam al zegt. Uh, en dan de 10,1 inch, dat zou dan meer een productievere versie moeten zijn. Overigens beschikken beide over een uh, IPS-display, HD-IPS-display... met uh, Gorilla Glass, het extra stevige uh, beschermlaagje. Ja, uh, je, heb jij foto's op de website staan van de, van de apparaten? Ja. Dus kijk even op tabletsmagazine.nl om, om de dingen te bekijken. Want ik vraag naar die foto's, omdat... Uh, het, ik vond het wel grappig om te zien dat ze niet echt op een iPad lijken. Nee, helemaal niet. Ze hebben. Uh, um, kijk, de, de, de Zoom die, die leek dan redelijk wat op een iPad. Eigenlijk, ja, goed. Maar ik leek mee. eigenlijk op een grote iPhone 3G. Ja, dat, dat, was, dat was dan weer de. de hoe het oh, is? De touchpad. De touchpad. Ja, ja. Oeps. <laughs> Daar praten we niet meer over. Dat ding is verleden tijd. Ah, um, oh, please. Dus, dus ik zoom trouwens ook. Want die leek dan nou ja, op een iPhone, iPad, whatever. Oh, ja, ja. ja. Um, maar de nieuwe versies zijn inderdaad een stuk anders. Uh, vooral de, de achterzijde natuurlijk een andere, andere kleur. Maar de hoeken zijn... Nou ja, afgerond wil ik het niet noemen. Ik weet niet of... Ja, je de nieuwe. nieuwe. zo. Hoe noem je ja. dat? Taps toelopend. Taps. Ja, een vreemd vormgeving. Je moet inderdaad de foto's maar even kijken. Uh, of ja... Mooi is, het is een tweede. Het lijkt een beetje op de nieuwere op uh, smartphones, de uh, BlackBerry smartphones. Daar komt het design uh, wat vandaan. En dat deed het deed me ook een beetje aan de flyer denken. Ja, de, die jij natuurlijk een ander had, dat, dat, dat zou je het beste weten, ja. Ja, gewoon een klein beetje. Hoor. Daarom verwijs ik mensen ook graag door naar jouw website waar ze de foto's kunnen zien. Of op This Is My Next staan ze. Volgens mij, dat zijn, daar heb jij ze denk ik ook gevonden of niet? Ja, en Gadget heeft uh, meer foto's. Oh, en Gadget, sorry. Ja. Uh, maar goed, daar staan uh, wat foto's. Maar ik, ik zeg het alleen maar omdat uh, uh, het op het moment natuurlijk een populair argument is om te zeggen: van oh Apple, Samsung, oh kinderachtig. En uh, die dingen lijken allemaal op elkaar. Dat hoeft dus niet per se. Dat het hoeft uh, niet het Maar je uh, gemiddelde uh, Ja, goed, of nou die vier afgeronde hoekjes. Ja goed, uh, of dat nou een keer het grote is. Nee, maar hij verschil, oogt maar... wel echt anders. Oh ja absoluut. ja, absoluut. En los van het feit of het uh, juridisch uh, beter is, omdat ze dan Apple niet nadoen hoor, dat boeit eigenlijk niemand. Maar nee. het is wel leuk dat ze zich ook op die manier differentiëren. Net zoals ik dat leuk vond met bijvoorbeeld Sony, hè? Ja, absoluut. Al, al gaat die taco-tablet nog steeds geen succes worden, denk ik hoor. Ik heb daar sinds die lancering echt gewoon niks meer over gehoord. Jij? Nee, nou ja, hij heeft zoiets toevallig gisteren een actie gestart uh, om dat ding oh. te promoten. En, uh, ze verwachten er nog steeds heel veel van. Uh, ik ben benieuwd, ik ben durf het niet te zeggen. Ja, ik, ik, ik ik persoonlijk uit... persoonlijk uh, op, dat ik reacties krijg op de website over de tablets, dus is niet heel veel. Dat is ook uh, hey? berichten die gelezen worden, dat mensen erop zoeken, is, is niet, uh, is niet uh, heel erg uh, positief, laat ik het zo zeggen. Ja, misschien moet je je SEO zo aanpassen dat je de taco-tablet noemt. Ik denk dat mensen niet weten hoe dat ding heet en denken, rare tablet. Ik zoek naar rare tablet, rare Sony-tablet, taco-tablet, fout-tablet, weet ik veel. Misschien ja, ja, ja. zoeken ze gewoon wel op andere dingen. Maar, ja goed, ik noem mezelf best wel een uitgebreide internetter, zeker op het gebied van technologie. En ik heb er gewoon helemaal niks meer van gelezen. En dan kan Sony gisteren wel met een of andere actie gestart zijn. Ik heb het nog niet gezien. Nee, het is, het is ook niet... Uh... Je leest er de laatste tijd weinig over. Goed, er verschijnen natuurlijk de komende tijd. En de afgelopen week zijn er ook een paar reviews verschenen. Daar zullen we het mee moeten doen. Het is niet echt heel veel spannend verder over te melden. Nee. Oké. Okay. Maar over de, de Zoom nog even. De, de Zoom 2 is het dan. Uh, die Media Edition. Die, is, die wordt door Motorola in de markt gezet als een, uh, een tablet. Die je eigenlijk vooral in portrait modus gebruikt. dus is eigenlijk een verticale modus, om het maar even zo te noemen. Uh, wacht even. Nu, nu, uh, ja. De, de kleine of de grote? De kleine, de media edition. Want de, de camera ja. zit daar ook op... Uh, niet aan de bovenzijde als je hem horizontaal houdt... maar aan de bovenzijde als je hem verticaal houdt. Dus eigenlijk... Laten we gewoon Portrait en Landscape gebruiken. Ja, precies. Portrait is boek... en Landscape is breedbeeld TV, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, daar wordt hij voor alles in de markt gezet. Dus wellicht ook gewoon als uh, ja dat, dat toont ook weer meer aan dat het echt een mediaapparaat is voor je als, als universele afstandsbediening als uh, uh, ja als als middelpunt van, van je home cinema systeem eigenlijk aha oké okay. hmm. nou ja ik ben ben benieuwd en ze gaan altijd zoom heten zoom oh dat dat waarschijnlijk wel. Zoom 2 en Zoom 2 Media Edition. Maar goed, ze zijn nog uh, ver verwijderd van de lancering... omdat uh, de bron die uh, de foto's aan een gadget heeft gegeven... Uh, heeft laten weten van... Uh, dit uh, is nog te buggy en uh, het crasht continu... dus het zal voorlopig nog niet verschijnen. Welke tablet doet het niet? Maar, maar uh, grapje. Ja, oké. Okay, uh, ja. <laughs> nee, nee uh, Maar, oké, okay, ik, ik vraag me af... want als het nog lang duurt... dat is namelijk de enige kanttekening die ik nu bij deze tablets heb... Um, omdat Google natuurlijk Motorola heeft gekocht, uh, verwacht ik dan. De, de eerste tablet die eruit komt, gaan ze dan eindelijk goed doen. Weet je wel, ik ga toch extra op de Motorola tablets en mobieltjes letten. Mm -hmm. Omdat dat, uh, daar hebben ze wat mee te maken, kennelijk. Dus uh, zou, ik, uh, dat al bij dit, zou dat al bij deze modellen zijn? Nou, dat is dus de kanttekening die ik heb. Is, is, is deze te vroeg, uh, uh, uh, uh, hebben ze de kans gehad om het voordeel eruit te trekken? Als jij dan ik dacht tot nu toe van niet, maar als jij zegt van ja, dat gaat nog wel eventjes duren. Mm -hmm. Dan snap ik niet waarom we erover praten, maar dan hoop ik wel tegelijkertijd uh, dat, uh, dat ze die kans hebben om, om dat voordeel uit hun, hun nieuwe Google relatie uh, uh, eruit te halen, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is wel interessant, denk ik. Ja. Ja, dat durf ik niet te zeggen of dat inderdaad het pijn is of niet. Ik, ik denk dat, dat Google zich momenteel met andere zaken nog bezighoudt. En het uh, even afwacht tot het moment dat, dat echt die overname van Motorola definitief is. Uh, voordat ze echt uh, mee gaan bemoeien. Ik denk dat dit nog ontwikkeld is en bedacht is uh, voor, de, uh, overname, voor de overname. Voor okay. de overnameplannen. Oké, okay, nou, uh, laten we eerst eventjes uh, naar Nick gaan luisteren, want die heeft weer een paar appjes voor ons. En uh, dan komen we zo weer bij jullie terug. Yes. Zo, en voor ons derde app-segment ben ik weer verbonden met de man die altijd iTunes-codes voor zijn verjaardag vraagt. Hi Nick! <laughs> iTunes-codes. Ja, ik bedoel van die kaarten, weet je wel, dat je appjes kan kopen. Oh nee. <laughs> ik denk, ik zou, ik zou eens grappig zijn. Nee, hebt, uh, drie, drie V-kaartjes, maar daar ga ik volgende week over hebben. <laughs> drie oké, okay, drie V-kaartjes. <laughs> Hé, hey, vandaag uh, heb jij een paar appjes voor ons in de categorie productiviteit en uh, handigheid appjes, hè, zeg maar. Yep. Laten we er maar gaan meteen doorheen springen, want volgens mij lopen Martijn en ik al een beetje uit. <laughs> Oké, okay, de eerste was uh, Notetaker Plus. Dat is uh, echt van mensen die, die op kantoor zitten of zo en die gauw iets moeten afschrijven of zo. Dan kun je gewoon schrijven met je vinger. En kijk, er zitten hele leuke functies op en ik vergeet gewoon steeds wat voor functies het zijn. Uh, volgens mij heet het Notetaker HD. Plus ja. Is, uh, dus uh, zeg maar de HD uh, versie, zeg maar. En dat is de uitgebreidste, want ik gebruik het toevallig op mijn iPad, het is een uitgebreide uh, notitie-app. En ik heb hey. ook zo'n zo stylus erbij. Ik heb op een gegeven moment een of andere man 30 euro betaald voor een kloterig uh, stylus die hij zelf had gemaakt. En dat werkte niet. En toen heb ik via DealExtreme.com voor 1,20 dollar, <lacht> inclusieve cent kosten, heb ik een stylus besteld. En die werkt perfect, jongen. Maar je kan dus <lacht> hartstikke mooie aantekeningen maken. En ja. uh, bijvoorbeeld van NoteTaker HD, wat ik handig vind, is dat hij een splitscreen kan gebruiken zodat okay. je groot kan schrijven en dan worden het kleine lettertjes bovenin, dus je hebt wel de ruimte, dus je hoeft niet te priegelen, dat bedoel ik. Zeg maar ja, oké, okay. ik zie ook dat hij uh, HDMI-support heeft, ja, en uh, VGA-out. Uh, je kan de uh, PDF's van maken, is ook heel handig. Je kan ook PDF's invullen, want ik gebruik het ook om uh, als ik iets moet tekenen oh, okay. of wat dan ook. Dat werkt ook hartstikke goed met je vinger of met je uh, toetsenbord of met je pennetje, dat, dat kan allemaal. Uh, dus als je een brief problemen. krijgt bij e-mail... kun je gewoon die openen in Noteker HD... en dan ja. handtekening onderzetten en gelijk even sturen? Ja, ja zeker. Uh, ik oh, do ik ja, doe het ja. zelfs als voor mijn broertje of zo. Dan, uh, ik heb gewoon, je kan die handtekening ook opslaan. Dus ja, ik ja. heb gewoon de handtekening van mijn broertje. Niet zo handig om dat te stellen <laughs> natuurlijk. Maar <laughs> ik heb gewoon de handtekening van mijn broertje. En dan stuurt hij me het op en zegt... ja, ja, kan je het even erin zetten voor me? En dan... Uh, ding is, hij heeft hij een iPad 1, maar hij snapt het Noteker HD niet. En dat is wel meteen het grootste nadeel van dat ding. Want het is best wel een ingewikkelde app... Maar ja, is, als je uh, even de tijd neemt, dan... Ingewikkeld uh, en uitgebreid. Het is gewoon heel erg uitgebreid. Maar ja, je kan bijvoorbeeld ook wiskundige notaties gebruiken en dat oh, soort dingen. Okay. Dus voor college en, en, en tijdens de opletten op school, ik weet dat jij er niet aan doet, is het hartstikke <laughs> handig om, om, om die notities te maken. Ja. Um, en ik, misschien weet jij hoe die heet, maar dat weet ik niet zo snel. Misschien is dat voor een andere week. Er is ook een notitie-app. Dan kan je gewoon, bijvoorbeeld als je in college zit, de... Uh, de, de het geluid opnemen... en dan kan je notities maken... en dat koppelt hij dan aan de tijd van je opname. Dus als je dan, dan terug aan het luisteren bent... dan krijg je dus in je scherm... zeg maar, na nou, drie minuten had ik het al ja, over... Ja. weet ik veel over onderwerp X... en dan heb jij daar drie aantekeningen bij gezet... komt dat dan op dat moment in je scherm. Of als oh. je die na, a, a, a, aantekeningen naleest... dan klik je gewoon je aantekening aan... en dan speelt hij het geluid af... waar we het toen over hadden. Oh, ja. Dat is ook een hele handige app. Oh, die ga ik nog een keer opzoeken. Dat gaan we, nog, dat gaan we zeker doen. Oké, okay, NoteDaker HD, dat is een iOS-app. Dus een... Uh, yep. uh, voor de, voor de Apple-apparaatjes. Nu ze nog mogen. <laughs> ja. ja, Samsung heeft uh, Apple of niet? Ja, gedonden, gedonden. Dat, uh, dat staat wel overal op het internet. Laten we er daar maar niet veel over hebben in ons eigen segment <laughs> nou, uh, Ik moest echt heel erg lachen toen ik dat las. <laughs> Oké, okay, ja. Nou ja, goed. Misschien hebben ze wel een beetje gelijk. Ik weet het niet... Uh... Uh, ze zeggen meestal nee. wel van wie de ze kan hem terugverwachten. Ja. En aangezien Apple zelf ook een beetje aan het donderen is met al die rechtszaken... Uh, ben ik in ieder geval niet verbaasd hoor. Dat, uh, <laughs> dat ze soms eens dus een keertje dat ze terug proberen te bijten. En wat nee. veel mensen niet weten is dat... Uh, ik denk dat het in de rest van de podcast ook wel besproken wordt hoor. Maar uh, dat die HTC... Het uh, is een hele rijke familie zit daarachter. Een hele grote Chinese familie. China Wang volgens mij, of Lang. Ik denk Wang. En... Ja, alle Chinezen heet het bang of lang. Ja, ja goeie. <laughs> uh, nee, nee, maar uh, bijvoorbeeld... de, de, de voorzitter van HTC... die is getrouwd met de voorzitter... van S3. En S3 zijn weer die patenten die gekocht zijn... door HTC... Oh. om Apple aan te klagen. En via wat eergisteren... Uh, een rechtszaak is begonnen tegen Apple... Dat is ook van die man, dus hè, dat is allemaal dezelfde <laughs> familie, zeg maar. Dus uh, zo, zo, zo gaan die dingen. Hé, hey, ons tweede appje, wat uh, heb je nog meer op de lijst? Uh, Evernote. Evernote, beste app ever. En dat is, uh, ik, dat, is uh, dat draait gewoon overal op. Dat draait op je Windows-pc, op je Mac-pc, op je, Mac je Linux-pc, op je Android, op je iOS-apparaat. Overal op. Maar wat kan het? Uh. <laughs> het is eigenlijk gewoon een hele slimme notitie-app. Je kan foto's bemerken, je kan snel teksten uh, opslaan, je kan snel... Uh, uh, Geluidstatuutjes maken. En nee, volgens mij ben, kan je er gewoon meer, ik weet het niet. Ja, meer. bookmarks kan je, kan je doen. Of, uh... Maar het is heel hartstikke handig. Bijvoorbeeld als je een, een iPhone of een Android-telefoon hebt met een, uh, met een camera en je bent in een restaurant. of op ja. een terrasje en je maakt een foto van, het van de menukaart. Die tekst op die menukaart zet hij om <coughs> in, in gewone tekst. In, ja, in doorzoekbare tekst. Dus OCR-technologie. Uh, ja, optical Ahaha. character recognition of zo is dat, hè? Ja, yeah, dat yeah, klopt. Yep. Maar dat is dus hartstikke tof, want op het moment dat jij... Want hoe vaak heb je niet dat je zegt van... Ja, maar ik zat laatst daar ergens en dan hadden ze super superlekker broodje... <laughs> of uh, wat kost daar dat biertje of zo. Kan je dus gewoon zoeken in je, in je Evernote-account... En dan yeah. vindt hij dat dus gewoon terug. Dus dat kan je voor bonnetjes doen. Dat kan je voor menukaarten doen. Je kan dat je doen kan als het, je ergens uh, langs loopt en je denkt van... Oh, dit moet ik even snel onthouden. <laughs> het is een soort Dropbox voor, voor al je uh, notities. Want alles blijft uh, nee. gesynchroniseerd in die cloud op je account. Ja, dat is misschien wel een goede vergelijking dus dat inderdaad. Ja, Ja, nee, Evernote. En uh, waar gebruik jij het meest voor, Nick? Nou, vooral voor school. Oké. Okay. Ja, gewoon... Uh... ja. Documenten of zo dan, vooral of? Ja, gewoon een nemen en zo van, van, van dingen die je moet onthouden en dan niet stiekem tijdens het lesjes, tijdens het proefwerk op je telefoon kijken en zo. Niet of wel? Niet. Heb je niet zo'n zo handige uh, iPad-nano-horloge, uh, hoe noem je dat? <laughs> iPod iPad-nano-horloge. Oh, die zou wel pet zijn, ja. ja. Volgens mij is het wel handig hoor, volgens mij zou het wel zo handig zijn, de meeste leerlingen. Ja, daar daar, daar draai je er weer geen apps op. Oh, oké. Okay. Mm. Ja. Moet wat met een jailbreak te, te regelen zijn, toch? Denk ik. <laughs> Gewoon een kleine browser op je loodje. Op op je in het ja, kader ja. van productiviteitsapps. <laughs> nee, maar Fnode, even, even zonder gekheid. Dat is denk ik wel een van de beste apps uh, van ja, 2010, 2011 en 2009, denk ik. Ja, zeker. Dat is heel erg fijn. En wat je zegt, hè? het draait overal op, toch? Het draait overal op. Als het een browser heeft, dan werkt het. <laughs> Ja, behalve op je iPod Nano dan, maar oké. Okay. Oké, okay, ja, maar dat is... <laughs> die heeft toch niemand. Oké, <laughs> oké, okay, okay, we gaan lekker met een lekker tempo doorheen, Nick. Wat, uh, wat is het volgende appje wat we moeten bespreken? Uh, nou, dat was... Uh, uh, wat was dat nou? Oh, wat <laughs> erg. Ik dacht dat je wat over uh, een vrouwennaam uh, Oh ja, Astrid. Oh ja, ja, ja, ja. Astrid is uh, zeg maar de... de beste... Uh, to-do-app die er is. Ik weet niet. Meer. Je hebt, uh, in Outlook heb je van die standaard to-do-lijst, maar Astrid, ja. die synchroniseert, uh, die, die kan lekker overal mee synchroniseren. Dat is toch echt, en... wat, wat elke telefoon moet doen, is synchroniseren. Oké, okay, maar waar kan je dat dan mee synchroniseren? Hoe moet ik het dan zien? Het uh, synchroniseert met je Astrid-account, wat niemand ja. heeft of met je Google-account. Dat is wel weer erin. Oh, Oké, okay. dat is wel aan. Is... Uh... Kan ik dan in mijn kalender krijgen op die manier? Ja. Die manier, uh, die niet met je kalender. Ah, oké, okay, want ik gebruik ik heb... Remember the Milk, maar dat is volgens mij minder handig dan. <laughs> ja. <laughs> ken die app, Remember the Milk? Ja, ik ken Remember the Milk wel, maar ik vond het wel een beetje een onhandig priegel-appje. Dus. Ja, ik weet niet, maar ja, weet je wat het is met dat soort taskmanagers en dat soort dingen. Als je eenmaal ergens aan gewend bent, dan denk je er niet zo goed over na. Ik heb al nee, heel lang notities gemaakt in die standaard app op die iPad... Het ja, helemaal niks. En dan op een gegeven moment, ja, ik was eraan gewend, dus dan, hè? nu is het allemaal noteker HD, maar het ja. altijd die, die, uh, uh, die rare app, zeg maar. maar ik, heb, ik heb ook echt alles in, in, uh, in Google staan, contacten, kal kalender en alles. En uh, volgens mij heeft de uh, to-do-lijst uh, van Google niet in zijn webinterface. Je hebt alles in Google staan? Ik heb alles in Google staan. Oké. Okay. Oh, was jij dat niet die met Google Plus en uh, dinges of uh, heb ik het nu verkeerd? Google Plus en dinges. Ja, en <laughs> dat, je, dat je je account afgepakt was of was jij dat niet? Nee, nee, nee. Oké, okay, ja, ik ken een andere kerel. Volgens mij is die een jaar of 16, 15. En die, <laughs> die had dus een Google Plus account aangemaakt. En ja. die had, had gezegd van ja, ik ben 16. En toen had Google gezegd van nou, how about no? Want mensen onder de 18 die zijn niet welkom bij onze producten. Ja. En die was alles kwijt joh. Die moest via zijn vader moest hij 70 cent betalen via een creditcard. En toen kwam hij weer op, uh, op zijn Google-account gelukkig terecht. Want die kon echt wel janken. Die was echt alles kwijt: e-mails, kalender, alles uh, oh. dus weg. Ja, dat is ook gewoon. Ja, kijk, dat is dus de grootste fout die je kan maken als je een Google-account aanmaakt. Je echt een leeftijd invoeren als je ja, ja. ja, ik bedoel, ik heb weer gegeven dat ik uh, 30 ben of zo nu. Oh, dat klinkt ook, Nick. Ja. <laughs> Oh, Dank je Oh, ik zag het kijken. Een jarige Tucker dat... hebben we via de Skype uh, verbonden. Hé, hey, maar Astrid, die kan dus. Uh, <laughs> maar dat is ook een simpele app, zo te zien, want ik. Uh, het is kan uh, even bekijken. Ik kan het zo simpel, of moeilijk maken als je wil. Oké. Okay. Zo. En het is open source en dit is een pure Android app. Ja. Yep. Maar ik kan hem wel weer gebruiken in mijn browser, toch? Ja, hey. natuurlijk, want hij synct met je Google account ja dus dan kan In het kan... begin, als je, als je er voor het eerst staat, kun je kiezen van ik wil hem alleen op mijn apparaat gebruiken, dus lokaal. Maar goed, welke idioot gebruikt er dan ook. En ik ja, weet het niet, misschien kan... wil ik het <laughs> een beetje geheim houden. <laughs> ja, dan heb je geen goed wachtwoord of je Google-account. Ja, ja, goed, daar kan je over discussiëren. Ja, ik weet het. Maar kan ik, uh, kan ik Astrid ook gaan gebruiken? Uh, Astrid kun je zo gaan gebruiken, ja, als je, en vooral als je al Google uh, Tasks gebruikt. Oké, okay, ja, ik gebruik niet echt Google-tas. Oké, okay, nou ja, goede tips. Uh, heb je nog een klein kleine extraatje voor ons? Een leuk spelletje of een mooie browser of iets? Nou, ik had je de, uh, de vorige week die... beloofd dat ik de navigatiesysteem van Google zal laten horen. Ja, nou, dat is ons extraatje ja. inderdaad. Nou, en hij probeert nog steeds die GPS-vervinding <lacht> te krijgen. Oh, je ja, okay. Nee. Had ik heb dus? geen GPS hier. <lacht> nee? Wat er Komen er geen satellieten over Trent heen? <lacht> nee, ik ben niet. Ah, nou, dat is jammer, Nick. Kom maar op. Je... <laughs> oh, wat erg. Ik krijg geen GPS krijgen. Dan. Nou ja, volgende week maar weer, Nick. Tot dan, Ik, ga, ik ga hem opnemen deze week. Deze week goed, tot ik volgende ga hem week. Opnemen. Yo. Zo, dat was Nick weer met zijn apps. Ben je er nog, Martijn? Ja, ja, ja sorry. Ik... Of je gaan halen? <laughs> nee, ik ben er nog, cool? ik ben er nog. Ja. Nee, interessante, uh, vooral over notities, uh, heb, ik, heb ik begrepen. Dus dat, uh, dat zijn ja, goede applicaties. Uh, en, uh, lijstjes. Ja, productieve applicaties, altijd handig. Hey, uh, we hebben weer wat nieuws, hè, deze keer: een Lightning Round. Supersnel nieuws vanuit Martijn. Ja. Uh, Want ja, wat ik al zei aan, aan het begin, er is deze week niet heel veel spannends gebeurd waar we echt een, een half uur over kunnen lullen, zeg maar. Dus even wat korte nieuws flitsen. Uh, Galaxy Tab Plus gespot. Uh, er is in, in, in Amerika een... een ja, wat we denken dan... Hè? We, we praten over alle uh, tech-websites. Um, uh, er is dus een tablet gespot van Samsung... met wat mindere uh, specificaties dan de Galaxy Tab 7.7... die tijdens de ifa onthuld is. En wat dan echt de letterlijke opvolger moet worden... van de originele 7-inch Galaxy Tab. De Galaxy Tab Want Plus. er zijn nog niet genoeg Galaxy Tab-modellen. Precies. Uh, laten we er nog twintig bij doen. Uh, Samsung weet niet goed wat ze wil. Uh, voor ieder wat, uh, zeg maar. Ehm... Um, ja, wat er precies in houden, is, nog heel onbekend. Waarschijnlijk komt hij alleen via T-Mobile op de markt, maar qua specificaties is het allemaal nog gissen. Er is alleen, ja, dus weer een nieuw model verschenen. Dat is het hele verhaal. Yay. HTC komt voorlopig niet in Nederland uh, met nieuwe tablets. HTC heeft aangegeven tegenover tweakers dat... Uh, dus in Nederland, uh, ja, de, de tabletmarkt momenteel niet kunnen bevredigen met een nieuwe tablet. Uh, en dat dat de komende maanden ook niet zal gebeuren. Dus bijvoorbeeld de HTC Jetstream die in Amerika gelanceerd is. 10,1 inch tablet. Heel high-end, maar ook heel duur. Uh, zal niet in Nederland verschijnen. En uh, we hoeven voorlopig ook niks van het merk te verwachten. Jammer voor alle HTC-fans, waaronder jij. Ehm <laughs> um... Apple uh, stelt uh, bestellingen van het vierde kwartaal naar beneden bij uh, voor onderdelen van de iPad 2. Nou, Zulke bullshit. Is dat vanmorgen weer tegengesproken door een andere uh, analist? Nou, dat zijn weer allemaal uh, analisten. Deze keer was het uh, Morgan Chase volgens mij, die... Uh, die dit naar buiten bracht en het nu ook weer tegensprak. Dus uh, het maakt het allemaal niet uit. In ieder geval, eigenlijk zijn alle analisten het wel over eens dat Apple het gewoon komende kwartaal weer heel goed zal doen. Vooral uh, tijdens de feestdagen, waarin er weer miljoenen, miljoenen over de toonbank zullen gaan, omdat ze gewoon eigenlijk nog geen concurrentie hebben. Ja, dit, dit, dit bericht, ik, ik heb van een week of zo, volgens mij eergister of gisteren zag ik dat, dacht ik ook van wat is het nou weer van onzin. Ze hebben die, die, die fabriek in Brazilië volgens mij geopend. Dus ik kan me wel voorstellen dat er ook uh, dingen gemaakt moeten worden in die fabriek. Dus dat zou daar wel wat, uh, uh, wat besteld worden. Kijk, uh, tot nu toe is er nog niet één bericht gekomen dat Samsung niet van, of uh, hoe heet het, dat Apple niet van zijn iPads af kan. Sterker nog, ze kunnen ze niet aanslepen zo snel worden die dingen verkocht. Dus hebben nee, maar ze uh, hebben er zoveel geproduceerd de, de, de, de afgelopen uh, maanden dat het goed zou kunnen dat de voorraad nou zo voldoende is, zo groot is, dat er inderdaad wat uh, de productieaantallen betreft omlaag kan gaan. Hmm, ik, ik, ik zie het nog niet zo snel. Uh, ik, oh, maar ja, maar goed, ik denk ook absoluut zal, niet dat. Dat is alweer tegengesproken, toch? Ja, ja, goed. Het zijn analisten, dus dat wordt altijd tegengesproken. Maar ik denk ook zeker niet dat Apple uh, nou in één keer met een probleem zit en de vraag omlaag gaat. Nee, absoluut niet. De iPad blijft nog steeds de populairste tablet en de vraag is gewoon groot. Daar ben ik gewoon van, van overtuigd. absoluut. Oké, ja, laten we doorflitsen ja. naar het volgende nieuws. Argos tablets hebben we de vorige week uh, volgens mij, of de week daarvoor niet meer, even kort over gehad. Uh, twee nieuwe Honeycomb tablets in zes verschillende varianten maar liefst. En daar zou een 1,5 GHz uh, processor dual core Texas instrument, uh, instruments uh, in komen te zitten. En daar waren heel veel mensen enthousiast over. Werd er werd ook heel veel over gegoogeld en had ik ook heel veel reacties over. Uh, hey. Maar uh, Archos heeft ons allemaal. Uh, Voorgelogen, want die 1,5 GHz-processor gaat helemaal niet komen dit jaar. Die zien we volgend jaar pas verschijnen. Dit jaar wordt het Hubit uitgerust met een 1,2 GHz-processor. En dat heeft wel heel veel boze reacties opgeleverd op allerlei fora. En noem maar op, mensen zijn klaar met argos door alle leugens. Hmm, maar, uh, hoe cares? Ik bedoel, merk je dat verschil heel erg? Ja. Nou ja, goed, dat zeg ik nou omdat ik dat lees uit fora... waarin mensen dat aangeven van... daar heb ik echt op gewacht, want dat maakt een groot verschil. Mm. En ik had laatst ook een discussie met iemand... ik had in een artikel gezet uh, dat een tablet beschikte over... een, uh, heb ik het niet over Algozorg... over een 1 GHz processor, terwijl het een 1,2 was. En die persoon was... Ik redelijk uh, enthousiast over 1,2, omdat het echt veel ma vele malen beter was. En dat moest ik echt aanpassen, want dat maakte een wereld van verschil. Dus ik wil die persoon ook best geloven. Ik heb het zelf niet kunnen ervaren. Ik heb niet een 1, 0 en 1,2 GHz processor naast elkaar gehad. Maar ik geloof best dat het verschil maakt. Mm, oké, okay, maar mensen ja, is het, het is natuurlijk wel belangrijk dat jij niet loopt te liegen op je website. hè Martijn, liegen, liegen, liegen. Ik maak ook fouten, verdomme. Nee, nee, nee, nee. Fouten, dat, dat, dat doen we niet aan. Gewoon niet liegen. Nee, precies. Ik doe mijn maar best. Maar oké, okay, dus uh, die Argos, maar hij is dus nu wel weer te koop. Hij is zeg maar wel te koop, maar dan met een tijdelijk ja. met een wat slechtere processor. Met een 1,0 GHz processor en daarnaast met een 1,2 GHz processor. Dus die 1,5 GHz processor verschijnt pas in 2012. En, Aha. en als laatste nieuwtje Toshiba A200. Uh, dus de nieuwe, uh, dunnere, mooiere en snellere tablet dan uh, de a 100 die momenteel in Nederland te verkrijgen is. en volgens mij nog niemand gekocht heeft. En ook niemand moet kopen? Nee. Uh, want de nieuwe versie ja, biedt gewoon meer, in zowel design- opzicht als, als hardware-opzicht. En uh, de prijzen die opgelopen zijn, uh, waren even uit mijn hoofd uh, niet formuleus, maar 479 euro voor een 16-gigabyte-versie. Dat is volgens mij drie tientjes meer dan de AT100. Dus wat dat betreft, uh, absoluut voor de A200 gaan. Maar jij vindt dat nog steeds iets te duur. Ik vind alles te duur, ik ben, ik ben zo gierig joh, dat wil je niet weten. Nou ja, aan de andere kant, Toshiba, heeft wel alles uh, op de tablet zitten wat je nodig hebt qua aansluiting. micro-USB, uh, volgens mij ook nog een volledige USB-poort, uh, HDMI, micro-SD, alles zit erop en eraan. Dus wat dat betreft zijn die prijzen nog niet heel erg hoog. Ja, mm, oké. Okay. Okay. Hey, maar... Uh, uh... Ik, we zijn nu dus door onze uh, lichtronde heen en uh, ik dacht dat ik het uh, document goed had bekeken wat we vandaag gingen bespreken uh, en toch uh, valt me iets op waar ik niet zo heel erg veel verstand van heb, dus uh, dat laat ik helemaal graag aan jou over. 3G abonnementen en tablets. Ja, want dat is een beetje. Het, het, het, daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. En daar heb ik ook een aantal weken geleden een artikel over geschreven. Dat tablets op zich verkopen nog wel aardig. Het, is, het, is, nou, het blijft minimaal uh, wat Android betreft. Maar de 3G tablets verkopen nog minder. Dit is volgens mij uh, nog geen 10 tot 15 procent. Uh, dat, dat, dat, 3G, uh, uh, uh, dat tablets met 3G verkocht worden. En dat is gewoon zeer minimaal. En een recent onderzoek heeft uitgewezen dat in 2016 uh, de, het Geestjes. aantal tablets, uh, ja, dat is nog ver weg, uh, in de 250 miljoen zal lopen en dat de helft daarvan zelfs met 3G-verbinding uitgerust zal worden. Uh, of tenminste, dat de tempels gekocht worden met 3G-connectiviteit. 3G in 2016? Zijn we dan niet op uh, LTE, 15G, uh, 83G of zo? Zou het in Europa? Volgens mij zijn we zo traag dat het nogal langer duurt. Ja, maar dat is inderdaad mijn vraag ook, of mijn volgende vraag. Uh, deze cijfers, die onderzoeken waar je aan refereert, zijn dat Nederlandse geta getallen of Amerikaanse? Nee, dit zijn uh, wereld, wereldwijd. Dat is... Uh... Interpret, dat is het, het researchbureau dat dit ja, gedaan ik heb heeft voor Amerikaans. Ja. En die heeft dat voor wereldwijd uh, uh, onderzocht. Maar inderdaad, 3G, 4G, dat maakt in principe in dit verhaal even weinig uit. Het gaat erom een mobiele internetverkeer buiten een wifi-netwerk. Dat is momenteel nog zeer minimaal. En de reden daarvoor is gewoon, denk ik... En dat wijzen die onderzoeken eigenlijk ook wel uit... Gewoon de te hoge kosten van, van een dataabonnement wat je bij je tablet aan moet schaffen... En dat je dan nog eens een keer een dubbel abonnement hebt. Je hebt je smartphone-abonnement al en dan moet je dan ook nog eens een apart abonnement voor je tablet aan gaan schaffen. Ja, ik snap ook helemaal niet waarom dit in de lijst staat. Uh, niet dat ik het niet interessant vind, maar ik, het verbaast me helemaal niks. Uh, want, uh, kijk, uh, sowieso als we het over Nederland hebben, iedereen heeft op zijn werk in de kerk uh, en thuis hebben ze gewoon uh, wifi, toch? Hmm. Ik, ik ben volgens mij al zeker twee jaar niet meer in een kroeg of restaurant geweest waar ze geen internetverbinding hebben. Uh, ik heb overigens een iPad met 3G. Maar ik, ik heb daar zo'n uh, zo 20, uh, 20 euro uh, prepaid kaartje gepropt met 1 gigabyte. Ja. En ik heb dat één keer opgeladen nu. En dat heb ik alleen maar moeten opwaarderen... omdat anders me te goed verliep. Dus ik... Ja. Ik gebruik het eigenlijk ook zo, omdat we dat overal kunnen gebruiken. Absoluut, en... maar er zijn toch ook mensen die, uh, die, weet ik veel, veel onderweg zijn, in de auto zitten, uh, uh, moeten rijden. Ja, dat is, tweede, dat is mijn tweede punt namelijk, want daar heb je helemaal gelijk in. En is ook heel erg fijn om even je iPad te gebruiken, om dan je mail te checken. Maar van die heleboel mensen die, waar je het over hebt, hebben er ook een heleboel. Een Android-mobiel of een gejailbreakte iPhone. Volgens mij hoef je niet eens met het jailbreken. En wat, wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dan kan je het internet delen met je mobiel ja. en we zijn met z'n allen tegenwoordig echt zo handig dat we dit soort dingen... voor 30 euro per maand, zeg maar, zo'n data-abonnement... opeens goed begrijpen hoe je, hoe je je wifi kan delen... of je, je 3G van je mobiel kan delen. Dus ik denk, en dat raad ik zelfs mensen aan als ze mij dingen daarover vragen... ik zeg meestal van, wat voor mobiel heb je dan? Heb je daar een data-abonnement op? Ja, oh, nou, zou ik niet kopen met 3G, wel een onzin... Dan gebruik je toch liever gewoon die van je mobiel. Mm -hmm. Anders loop je met twee abonnementen wat je bij moet houden. Wat je af moet zeggen. Ja, maar je daar gaat het dus naartoe. Want de, de, dat uh, is denk ik de oplossing voor, voor het hele verhaal. Is multi-device abonnementen. Dat, dat kennen we nou nog bijna niet. Ja, we hebben vroeger. Of mm -hmm. dat, dat hebben we waarschijnlijk nog steeds wel. Je hebt zo'n simkaart voor, je, voor in je auto bijvoorbeeld. Voor je car kit. En uh, dat je die ook uh, op je uh, thuistelefoon of zo. Ja, maar maar hebben we dat in telefoon. Nederland wel hoor. Alleen het nadeel is dat je ze niet tegelijk kan gebruiken. Ja, maar bijvoorbeeld ga eens naar Vodafone en zeg eens, ik wil voor mijn tablet en mijn, en mijn smartphone hetzelfde abonnement. Oh ja, maar dat weet ik niet. Volgens mij hebben we in Nederland wel hebben we een soort van constructies dat je twee simkaarten bij één abonnement kan hebben. En dat komt dus op hetzelfde neer, zeg maar. Dat je die ene simkaart in je tablet stopt en de andere in je mobiel. Um, aan de andere kant... Ik zou dat nooit vragen, omdat ik gewoon een slecht idee vind. Waarom... Ik betaal thuis uh, veel voor mijn internet, omdat ik graag uh, rap internet heb. Ik betaal voor mobiel op het internet. En dat moet, maar, dat moet genoeg zijn. En dat de, alle techniek is er om dat gewoon met elkaar te delen. Dus uh, dat het in 2000, uh, wat was het? 116 of zo? Wat is het? Mm -hmm, 2016. 2016, uh, misschien de helft van de tablets wat 3G is. Dat kan ik me in zoverre nog voorstellen. Omdat het natuurlijk ook een heleboel markten zijn uh, waar de tablet als. als uh, PC, hè, als low-end uh, consumeer device, zeg maar, de kop op gaat steken... waar ze nog niet zo heel goede infrastructuur hebben als het komt uh, op wifi en dat soort dingen. Dat dan zo'n 3G of zo'n mobiele connectiviteit belangrijker wordt. En dat kan ik me allemaal wel wat bij voorstellen. Mijn open en oma zouden overigens ook genoeg hebben aan een, aan een iPad met 3G en het daarmee moeten doen, zeg maar... Uh -huh. Dus ja, maar... Nee, absoluut, is... de opkomende markten, de groeiende markten. Uh, ik noem in Afrika of, of in India of weet ik veel wat. Uh, daar Absoluut, daar, daar ligt, ligt de groei van 3G ook. Uh, maar ik zie absoluut, in tegenstelling tot, tot jij dan, uh, tot jou... wel een, een, een optie of een, of een mogelijkheid met multi-device abonnementen... waar je echt gewoon één abonnement hebt voor je laptop, je smartphone en je tablet. En ik heb niet het idee dat het nu al echt... Uh, ...daadwerkelijk zo beschikbaar is. Het wordt in ieder geval niet zo gecommuniceerd naar de consument toe. En als dat eenmaal gaat gebeuren... ...dat consumenten ook veel eerder overstappen van... Uh, ...naar een tablet met 3G... en ...of een tablet met abonnement direct aanschaffen bij een telecomprovider. Ja, en ik denk daad... dat, het, dat toch, we kans hebben dat we de andere kant op gaan. Dat bijvoorbeeld Android uh, en iOS... ...alle twee met een soort constructie komen en zeggen van... Hey, ...heb je al een Android-mobiel joh... En uh, nou, als je een tablet erbij koopt, kan je gewoon het internet van je mobiel gebruiken. Ja, en maar andersom... kunnen zij dat zelf doen of hebben ze daar niet toestemming van je telecomprovider voor nodig? Ah, care, dat, uh, dat zijn dingen die gaan zich ontwikkelen de komende jaren. Ja, maar goed, daar krijg 2000... je wel problemen mee. Nee, dat weet ik niet. Als we het over 2016 hebben, ik, da want da daar gaan deze cijfers over, als ik het goed begrijp. Nou, ik heb het over uh, de toekomst. Maakt mij even niet uit of 2016 veranderen. is. Ik heb het nou gewoon over de toekomst. Uh, Hoe cares? Voor mij is het 2044. Um, het gaat mij erom dat, dat dat niet zo makkelijk gaat. Je kunt niet zomaar gewoon je telefoon als hotspot gebruiken, omdat dat dan krijg je dat hele gezeik weer met het dataverbruik, uh, monitoring van, van een KPN of een Vodafone. die daar weer niet, uh, uh, die gaan het weer niet accepteren, want jij gebruikt uh, veel te veel data uh, bij, bij je telefoonabonnement, wat, wat, wat je op je tablets verbruikt. Dat is ook onzin. Als ik voor een gigabyte betaal, dan mag ik zelf wel weten hoe ik dat gebruik. Ja, absoluut. Maar dan gaat het weer op aan de verkeerde diensten en uh, ja, je, je weet hoe het is. Ja, dat, discussie... allemaal dat is allemaal schandalig natuurlijk, maar wat ik bedoel is van, ik denk dat, ik zie jouw oplossing wel, alleen ik noem dat veel meer een soort tussenstapje naar de daadwerkelijke oplossing, dat, dat soort dingen gewoon beter met elkaar gaan integreren. noem het een plek, Blackberry pl, uh, playbook, uh, Blackberry telefoon integratie, zeg maar. Absoluut, ja. Hé, hey, uh, en het valt me eigenlijk op uh, dat we het nog niet over de Kindle-tablet hebben gehad, die morgen gelanceerd gaat worden. Uh, maar volgens mij moet jij eerst eventjes een liedje zingen, toch? Een liedje zingen? Of, hebben we afgesproken dat we het niet gingen doen? Dat gaan we niet doen, nee, sorry. Hé, <laughs> huh? ik dacht dat jij ging zingen voor Google. Ging zingen? Google is jarig vandaag. Wat? <laughs> oh, ik, ik dacht dat we het net in de, in de voorbespreking over hadden gehad. Ik dacht dat jij gaat even Happy Birthday voor Google zingen. Is Google jarig dan? Google is jarig, al heeft Google een heleboel verjaardagen. Nee, sorry, ik heb ik echt gemist denk ik. Hey, Google schijnt vandaag weer jarig te zijn en uh, wat ik zeg, ze hebben er meerdere, want ze hebben de eerste keer dat ze betaald kregen en de eerste keer dat ze opgericht waren, de eerste keer dat ze naar de beurs gingen en weet ik veel, die hebben een heleboel uh, verjaardagen. Mm -hmm. uh, ze hebben ook de eerste keer dat ze je gingen trekken op het internet. <tacht> En dan vertellen eens wat jouw verjaardag is. Uh, nee, maar goed, uh, die zijn jarig, dus ik denk van misschien uh, wou je er een liedje voor zingen, maar uh, jammer de bammer, dan kunnen we... Maar wat maar hebben doornaan... ze vandaag dan, voor verjaardag? Ik wil, ze zijn gewoon jarig. Zal ik eens kijken op Google. Ik hoorde gisteren <laughs> morgen Google jarig. Ik denk van nou, Martijn komt wel hier. Ze hebben ook kaarsjes en zo op de voorpagina. Echt? Nou, dan moet er toch iets ja, groots ja, gebeuren. zijn. Google Doodle uh, zijn altijd jarig, joh, die lui. Kijk, nou, wij zijn ook jarig. We zijn al vijf weken bezig met een podcast. Ja, voordat je weet dat we een dubbele, uh, dubbele cijfers hebben. Maar uh, Google, uh, jarig uh, Google G-Drive, dat is een extraatje wat uh, binnenkort gelanceerd wordt, uh, waarschijnlijk. is natuurlijk voor tablets in zoverre interessant, omdat het een soort Dropbox-functionaliteit uh, uh, gaat krijgen. Ik denk dat dat voor de tabletmarkt wel interessant is om dat uh, te gaan volgen de komende tijd. Google Docs wordt waarschijnlijk een soort van omgeturnd naar Google G-Drive, want die functionaliteiten zitten er allemaal in Google Docs. Je kan er niet namelijk. Uh, spreadsheets en documenten en zo zetten. Maar je kan er ook gewoon een mp3 in pleuren... als je dat zou willen. Uh, alleen mensen weten dat niet. Dus ik denk dat ze daar binnenkort ook de, wat mee gaan doen. Dat nieuws is zaterdag uh, naar buiten gekomen... via TechCrunch. Mm. Uh, op zich interessant om te gaan volgen. En wat ik dan interessant vind... is gaan kijken wat, de, wat het gaat doen... met de waarde van, uh, van Dropbox. Want Apple heeft natuurlijk... aan het begin van deze maand... Uh, 800 miljoen geboden voor, voor het bedrijf. Ja. Of naar na verluid. Um, en dat kan ze we no. 800 miljoen, dat is niet uh, genoeg geld. Wat? Maar uh, nu, uh, nu spijt, is zo meteen... Spijt, spijt. <laughs> Ik weet het niet, misschien, uh, misschien heb ik het wel helemaal verkeerd. Maar als zo meteen uh, iOS 5 er is en iCloud er is... Eh, of uh, en uh, G-Driver is... en dan heb je natuurlijk nog de Amazon dienst en dat soort dingen. En, en, en ook op Dropbox wordt ook al direct geconcureerd... Hè, met Wala en weet ik veel allemaal andere bedrijven. Ik heb trouwens een blogpost waar tien alternatieven staan uh, gelinkt, zeg maar... Mm -hmm. Misschien uh, voor de mensen die Dropbox niet willen gebruiken, en Google niet willen gebruiken, en, en Apple niet willen gebruiken. Dan zijn er nog steeds keuzes. Uh, maar ja, interessant om te gaan volgen de komende tijd. Maar laten we het heel eventjes over morgen hebben. Ja, dat ga jij zometeen uh, met het vliegtuig naar New York? Ja, dat ben ik wel van plan. <laughs> nee, had, had het maar mogelijk geweest. Nee, <laughs> nee niet dus? Nee, ja. Goh. Hey, Nee, sorry. Wat dat betreft ben ik nog niet groot genoeg om dat te kunnen bekostigen. Tenzij jij me nou een lening verstrekt. Maar, uh, nee, uh, maar ik denk dat ik er misschien ook niet heen zou gaan. Omdat ik uh, toch heel veel dingen hoor dat ik denk van, dat gaat tegenvallen. Dan zitten we daar en dan komt daar zo'n Irie eruit de mouw. En dan gaan we weer... <laughs> Ja, ik, ik geloof niet dat er voor mij, hè, dat ook even voor mij als tablet uh, gek zijnde, iets interessants komt. Voor mensen die e-readers gebruiken en dat fantastisch vinden: e-books en ook heel veel media consumeren, dus uh, muziek en, en films, noem maar op, gaat het waarschijnlijk een perfect apparaat zijn. Een geavanceerde e-reader. Voor mij niet. Ja, ik ben, ik, ik ben juist. Uh... Als ik zou mogen kiezen, zeg maar... van wil je 4 oktober naar de, uh, de Apple-announcement... of naar morgen naar de Amazon-announcement... Je bent gek. Los van, los van het feit dat uh, Cupertino versus uh, New York... New York natuurlijk toch wel wat interessanter is... ook al staat er uh, uh, geen Apple-logo op ieder, ieder gebouw... Uh, zou ik liever naar Amazon gaan. Oké. Okay. Want ga, dat morgen is zo belangrijk... niet alleen omdat ze misschien wel met een product komen... maar morgen gaan we dus echt zien... Van, wat hebben ze nou met dat Android gedaan? Google heeft tot nu toe elke keer geroepen tegen iedereen. Oh, Android mag je gebruiken. Uh, en je mag ermee doen wat je wil. Maar als je onze apps wil gebruiken, dan moet je aan regels houden. Dus wat zie je? Bijna iedereen houdt zich aan die regels van Google. En dat, ook daar zit natuurlijk wel fragmentatie in. Maar morgen introduceert Amazon voor het eerst gewoon een echt volledige eigen versie van... Uh, uh, van Android. Van Android. En, uh, waar we het al eerder over gehad hebben. Ik denk niet dat ze daar heel erg de, indruk, uh, de nadruk op gaan leggen. Uh, overigens heb ik een gerucht gehoord dat er geen e-mail-applicatie op zit. Wat? What? Echt? What? <laughs> ja, kennelijk kan je hem wel meteen downloaden vanuit de App Store. Dus, hmm, nou, oké, okay, al oh wel. Aan de andere kant, uh, of, daarnaast heb ik ook weer gerucht gehoord, of geruchten uh, ergens uh, gelezen, dat het nog, uh, qua hardware nog trager wordt en slechter wordt dan de BlackBerry Playbook, die we vorige week afgekraakt nou, hebben. Nou, dat is uh, iets anders wat ik gehoord heb. Want volgens mij is namelijk morgen de Kindle-tablet uh -huh. gewoon een BlackBerry Playbook. Ja, maar met minder een, een langzamere processor bijvoorbeeld. Ja, gebaseerd op de BlackBerry. Ja, oh, dat zou misschien wel kunnen. Hè? Hij is, hij is geba ge nou, gebaseerd... Ze hebben inderdaad de kennis van Quantas. Heb ik het nou over Quantas? Quanta? Mm -hmm. De fabrikant van de BlackBerry Playbook, inderdaad. Die, de, die heeft hun voorzien van, van ideeën, omdat zij die Playbook gemaakt hebben. Maar hij is er niet op gebaseerd, om het maar zo te zeggen. Nou ja, dat zullen we morgen wel zien. Ja. Want volgens mij weten we dat alle twee niet zeker. Jawel, uh, Maar... <laughs> nou ja, ik denk dat hij heel erg gaat lijken op de BlackBerry Black oh, Playbook. Laten we het daar dan Absuut. nog maar Absuut. eventjes op houden. Ja. Uh, maar, kijk, een beetje huilen over uh, welke processor, weet je wel. Wat ze ook op jouw zij doen over 1,2 tegen 1,5 en dat soort dingen. Ja. Ik denk dat dat... Nee, ze gaan morgen gewoon een nieuwe productcategorie binnen die tabletcategorie, hè, de hybride tussen de e-reader en de eerste stap daar naartoe, en een tablet uh, gaan ze nemen. Dus ik denk dat het helemaal niet zo erg is als ze uh, als er niet zo, zo heel sterke hardware in zitten. Uh, vooral omdat ze kennelijk dat hele operating system erop hebben geschreven. Uh, het gaat er uiteindelijk gewoon om hoe bruikbaar dat ding is. Hè? En jawel, is... jawel, maar bruikbaar is ook hardware hè? Dat zeg ik, maar dat wil niet zeggen dat uh, kijk, de, een Apple uh, iPhone 4... die heeft ook een mindere processor dan, uh, dan verschillende Android-mobieltjes. En er zijn toch nog een heleboel mensen die liever die iPhone 4 gebruiken... omdat het makkelijker werkt. Dus dan maakt die hardware geen ene fuck uit uiteindelijk. Ja, maar we, we hebben het nou niet over iOS, we hebben het over Android. En daarin, ja, maar... daarin denk ik dat de verschillen tussen een processor groter zijn... omdat die niet... Uh, Optimaal afgesteld zijn op het besturingssysteem, wat bij Apple wel het geval is. Dus als ja, maar jij, dat als is toch jij... precies wat, an, wat Amazon schijnt uh, uh, te doen met hun uh, eigen fork van Android. Ja, maar dat betekent niet dat ze heel die Android. Hoe noem je dat? Dat dat ken, uh, kernel of uh, kernel hebben aangepast. Ja, ik denk dat je wat te voorbarig bent door nu heel lelijk te doen over, over de Android... Uh, ik doe, of, niet, over, ik over, doe de, niet heel lelijk over die tablet, maar ik lees ook uh, stukken. En bijna allemaal, wordt, bijna overal wordt wel gezegd van... De eerste generatie, en dat heb jij ook twee of drie weken geleden gezegd... Van de eerste generatie hoeven we nog heel weinig te verwachten. Het gaat vooral oh, okay. om de tweede generatie die straks gaat komen... En daar uh, liggen de kansen voor Amazon. Ja, maar wat het interessante is van die announcement... is juist hoe dat operating system eruit gaat zien. En die, dat zeg ik dus eigenlijk. Want die, die hele tablet, dat boeit me in zoverre iets minder, die hardware. Het gaat erom van... Oh, morgen gaan we zien wat er nou gebeurt... als een groot bedrijf als Amazon inderdaad tegen Google zegt... Oh, Mogen wij Android gebruiken, joh? Nou, dan maken we er ook helemaal ons eigen ding van. Want daar geven jullie ons de optie toe. En dat is wat ik interessant vind, hoe dat er morgen uit gaat zien. En kijk, een Kindle uh, e-reader op dit moment is gewoon uh, een hele fijne uh, manier om iets te lezen. Maar vooral ook een hele goede manier om via de Amazon Bookstore dingen te kopen. Uh -huh. En wat dat morgen wordt, is er dus gewoon een tablet waar je... Ja, uh, ...lezen, dat is dan een discussie... ...omdat niet iedereen fan is van, van LCD-schermen... ...of wat voor schermen dan? Lichtschermen, zeg maar. Uh, maar naast dat het dus een boekenkoopapparaat wordt... ...wordt het dus gewoon een ding om alles bij Amazon te kopen... Uh, ...en dan vooral media, film, dat soort dingen. Gisteren is een deal met Fox uh, uh, aangekondigd... ...en dat soort dingen. Uh, het wordt echt een consumeerapparaat, een soort Kindle Deluxe. En de naam die ze gekozen scheiden te hebben... ...weet je maar. Fire. Kindle Fire. Oh, wat een kutnaam. <laughs> ja, het is weer wat anders. Het, uh, het geeft wel het onderscheid weer tussen een normale Kindle en, uh, en deze. Ja, ja, ja, ieder ander woord dan Kindle had een uh, onderscheid aangegeven. Nee, ja, Je kunt, moet ik de Kindle Retro noemen, maar dat is weer heel... Uh, nee. dus ja, waarom niet gewoon Kindle Tablet? Of, uh, Omdat het geen tablet is. Het is wel een tablet. Oké. Okay. Nou ja, semantics dan, zeg maar. Maar Kindle Fire, dat ding hoeft één keer te overheeten en iedereen die lacht zich helemaal, helemaal natte broek, jongen. Dat is niet te geloven. Um, ja, Kindle Fire. Ik weet niet of het morgen zo heet, hoor. Maar het lijkt mij een beetje stomme naam, eerlijk gezegd. Uh, ik ben er niet kapot van. Ach, what's in the name? Huh? Oh. Het heeft, heeft Fire nou weer te... Kijk, Kindle hè, is natuurlijk met het vuurtje. Maar dus op die manier is het nog wel geinig. Maar voor de rest uh, ben ik er niet... Uh... Ben ik van de naam niet zo kapot. En nogmaals, die, die tablet, dat morgen is denk ik het minst belangrijke. Het leukste om te gaan zien is hoe gaan ze dat implementeren. Hoe gaan ze dat nou doen met die eigen versie van Android? En ja, dat, dat is, is wel dus interessant een stuk interessanter om te zien. dan iOS 5 of zo. Ja, ik vind het wel interessant om te zien, maar uiteindelijk gaat het toch om de resultaten. En de, dat, daar ligt mijn interesse dan van. Hoe gaat die tablet of ieder het dan doen? Want als dat allemaal mooi geïntegreerd is en het idee is fantastisch, maar het werkt niet, dan kom je nergens. Maar kijk, kijk, er is natuurlijk een groot risico dat ze met een iets minder. of met een, met een, niet met een product komen dat ze graag zouden willen ko komen. Omdat ze uh, voor de kerstdagen natuurlijk met Nook moeten concurreren. Want die Nook 2, die Nook Color 2, die komt eraan. Uh -huh. Dus ze zullen wel moeten. Want anders heb je dus net zoals uh, het voor, voor bijvoorbeeld Samsung een beetje vechten tegen de BK is. Als het gaat om, uh, om, om de tabletmarkt. Komt Amazon in die, die hybride boekreadermarkt, zeg maar. Boek tabletmarkt. Komen ze dan een beetje, lopen ze tegen, tegen Nook aan, zeg maar, Barnes Noble. Dus uh, misschien is het inderdaad wel dat ze een minder dan ideaal product nu op de markt brengen. Maar jij doet het niet net al alsof uh, een, een. weet ik veel wat van processor, want dat weet. Want iedereen, niemand weet er wat over. Alleen die MG Ziegler, die heeft 10 minuten meegespeeld. Niemand heeft nog. Ja, ik zeg ook niet dat ik hier iets over weet. Maar, en maar als je zegt dat van die hardware. Die, die gaat niet werken. Dat zeg ik op, niet. Zo. Nee, ik zeg helemaal niet dat de hardware niet gaat werken. Ik het zeg alleen, alleen dat het. Op, ja, dat is goed. Ja. Maar. Ik zeg alleen dat het belangrijk is en dat de kans gewoon groot is dat ze dat ondergeschikt laten zijn. Omdat het gewoon niet... Het hoeft allemaal niet spannend en high-end te zijn voor de doelgroep die, die, uh, waar zij het voor in de markt zetten. De, maar dan werkt het toch gewoon goed voor die doelgroep? Ja, maar niet wat de hele wereld heeft tussen haakjes verwacht. Nee joh. Ja, jawel. Ja, ik, zie, ik, ik kan je niet volgen, vriend. Nou, maakt niet uit, vriend. Want... Waar, waar de, hele, uh, de afgelopen maanden al discussies over gaan, is dat die, uh, die Amazon tablet, zoals dat dan genoemd wordt, dat wordt de iPad-concurrent. Nou goed, dat is, laat me nou eens uitpraten. Meteen dat. <laughs> Dat is al afgezwakt, nou dat gaat niet werken. Het wordt geen iPad killer, want Amazon komt met een geavanceerde e-reader. En zo gaan we steeds een stapje omlaag. Het laatste is, nou ja, het wordt iets minder dan de Blackberry Playbook qua hardware. Dus het wordt steeds minder. Het gaat mij erom dat die verwachtingen die zijn in één keer hoog uh, ingezet. En ik zeg helemaal niet dat het door Amazon komt of wie dan ook, het komt gewoon door de media. Maar die, die verwachtingen zijn er nou eenmaal, en dat gaat gewoon hartstikke tegenvallen straks. Dat is het enige wat ik zeg. En dan mag het nog een hele goede e-reader zijn, voor alle mensen die heel graag een e-reader willen hebben. Maar ik bericht er al maanden over, omdat ik op een, een tablet wacht die daadwerkelijk iets, ga, iets nieuws gaat brengen. En als dit de tablet niet gaat zijn, is het voor mij niks. Punt. <laughs> Serieus, niemand. Als TomTom -tom met een hele grote TomTom -tom uitkomt, noemt dus nog steeds de tablet killer. Dat komt dus gewoon echt door al die Mongolen... die iedere announcement aanpakken om, om het woord Apple of iPad erbij te gebruiken. Ja, je Zodat kunt het allemaal gewoon noemen, maar dan... De, we hebben maar het ook nooit, over. Nooit heeft iemand. Met verstand over gezegd van: Oh, de Kindle, dat gaat een tablet-killer worden. Dat is super. Zulke... als iemand dat schrijft, lees niet gewoon zo'n stukje. Die is gewoon, heeft gewoon ja, maar dan, dan hoef je ook Bloomberg niet te gaan lezen. Dan hoef je de washington Post niet te gaan lezen? Dan kun je ook gewoon uh, This is My Next uh, aan de kant zetten. Want die heeft een paar maanden geleden ook over een iPad-killer gesproken. Dan kun je een gadget aan de kant zetten. Dan kun je ze gewoon allemaal aan de kant is Niks zetten. mis mee. Ja, dan hou je er ook niks meer over. Dan kun je BNR de stem gaan lezen. Ja, maar je mag wel selectief zijn in de dingen die je leest. Zo, zo, zo, want zo'n Bloomberg en zo'n Washington Post waar je het over hebt. Die, die, die reprinten gewoon van die analisten-onzin. En this is my next. Uh, als je dat gewoon kritisch leest, dan zie je ook dat zij. Dit uh, is mijn next. Het beste voorbeeld van uh, een website die niet zo heel erg hoog zet op dat iPad-killer-formaat. Geloof maar, morgen komt die, komt die tablet. En ook al noemen ze dat morgen alleen maar IRI, de Luxe. En. Uh, Probeer ze geen enkele vergelijking te maken met een tablet. Overmorgen staat er op nu jij en weet ik of nu <laughs> nou sorry. Al die websites, oh de Amazon iPad concurrent. Wat een bullshit. Ondertussen zijn er echt genoeg nee, apparaten dat denk ik, denk ik, waar... Die, wel of geen iPad concurrent. Wat zijn nou? Ja. Nee, ge geen iPad-concurrent. Ze, ze gaan koppen met, oh, Amazon komt met. dit is, de, dit is dan de nieuwe iPad-concurrent. Amazon komt met iPad-killer. Kindle Fire, de nieuwe iPad-killer. Nee nee nee, nee, nee, nee, ja. nee, dat denk, dat, dat denk ik niet. Want dat is nou juist het hele idee, dat, dat het helemaal afgezwakt is de laatste maanden. Het wordt nou gewoon geavanceerde e-reader, punt. En dat heeft voor de mensen die een tablet zoeken, is dat niet de ideale oplossing, denk ik. Maar goed, wat je al zegt, laten we morgen afwachten of we elkaar de hersens in gaan slaan momenteel. Ja, ik kom je echt halen hoor. Echt serieus. Als jij morgen Gezellig. een stukje schrijft met een nieuwe <laughs> iPad killer, dan echt serieus. Ik, ik ga, ga dat ik ga niet gewoon, zeggen, want het is ik gewoon ga -e om jou te dedossen, Echt jongen, echt. Uh, dat, uh, oh, ik ik uh, maak het kapot. Het is goed, dat, <laughs> nee, deze, nee, is goed nee. dat deze podcast opgenomen wordt, dan heb ik gelijk bewijs. Je wat? Oh, je bewijs. Oh, <laughs> ja. Nou ja, oké, okay. ik kom hem halen. Nou nee, ja, goed, uh, zonder gekheid. Uh, ik, ik denk dat we gewoon wat meer ruimte mogen geven aan de definitie tablet, uh, zonder dat we het altijd maar met een iPad gaan lopen vergelijken. En dat is gewoon het probleem met iedere announcement. Het, uh, ik, ik snap niet zo goed. We hadden het een paar weken geleden in de podcast al over. Vergele als je het al ergens mee gaat vergelijken, ver vergelijk het dan met een 7-inch apparaat. Ja, maar en, ja, pak uh, bijvoorbeeld de Blackberry Playbook dan. Ja, nou ja, je, ja dat Absoluut, maar wat ik al zeg, ik denk dat dat gewoon net iets uitgebreider is en echt een tablet waarmee je echt uitgebreide applicaties uh, uh, uh, kan downloaden en dan kan je natuurlijk ook met de, waarschijnlijk met de Amazon de tablet of e-reader, maar dat het allemaal net iets uitgebreider is en uh, dat het gewoon een geavanceerde is. E Oké, okay, nou, morgen zullen we het zien. Uh, ik, ik denk nog steeds dat het toch wel best wel een beetje een tabletachtig ding is. Jij denkt alleen een e-reader-deluxe-punt. Uh, dus... Uh... We zullen het zien. Uh, we kwamen erop de, door te zeggen dat ik eigenlijk liever daarheen zou gaan dan de, naar de Apple-announcement. Dus uh, dat geeft ons een groot verschil tussen ons, denk ik, aan. Jij gelooft er een stuk minder in, denk ik, dan, dan ik. Dus, uh... Ja, maar jij werkt ook al, al, al heel lang met een, met een Kindle natuurlijk. Je hebt al heel veel ervaring met Amazon, persoonlijk. Ja, ja, ja. maar ik, heb ook, ik ben ook heel blij met mijn iPad, hoor. Dus, uh... <lacht> <laughs> Zo gaan die dingen. Hey, uh, hadden we nog wat updates van de vorige week? Even kijken hoor. Um, nou, misschien wel leuk om even te vertellen dat we ook een Heer Heer podcast hebben. Of ik uh, met, een, met een paar anderen die aan het maken ben. Uh, gewoon een discussie podcast. Kijk eventjes op de website. Dan kan je hem vast vinden. Of in iTunes zit hij nog op dit moment in dezelfde feed als deze podcast. Wij zijn dus ook nog steeds in iTunes te vinden. Um, een ander updateje is dat we nog steeds geen Google Oracle deal hebben. Waar we het vorige week over gehad hebben. Ja. Dat uh, ik kan er eigenlijk ook weinig over zeggen of het nou wel of niet dichterbij zit. Uh, of ik, ik heb er eigenlijk niks meer over gehoord. Heel weinig zelfs. Ja, ja, ik heb wel wat dingetjes gelezen via Foss patents. Maar het valt allemaal wat, uh, wat mede-informatie. Nou, Google G-Drive hebben we het al eventjes over gehad. En uh, misschien wel leuk voor de mensen die uh, luisteren en een tablet hebben... maar een beetje tekort hebben aan hun uh, opslagruimte. Op dit moment heb ik zo'n uh, Seagate GoFlex voor me liggen in ieder geval het doosje, want dat ding ligt boven. En dat is zo'n mobiele harde schijf uh, met een wifi-netwerk. Dus je kan hem aans... Het is speciaal voor de iPad, volgens mij, of voor de iPhone. Ik weet niet, volgens mij is het voor alle tablets, hoor. Maar, oh ja, het staat hierop, het is voor meerdere tablets. Uh, maar de bedoeling is dus, je, zet, uh, je drukt op de knop, het ding gaat aan... zendt zijn eigen wifi-signaal uit. Je kan dan verbinding maken via bijvoorbeeld je iPad met dat wifi-kanaal. Dan heb je een speciale app, de GoFlex Media-app. En dan kan je gewoon uh, films en dat soort dingen kijken... ...van je harde schijf... ...en uh, ja, daar ga ik dus misschien... ...vandaag of morgen een filmpje van maken... ...of een reviewtje van schrijven. Want uh, het is wel kostbaar... ...200 euro voor... 50, ...500 gigabyte. Uh, dus dat is... Wat een tablet voor? Uh, uh, maar volgens mij noem jij de kind geen tablet... ...dus <laughs> laten we die discussie niet <laughs> nog een keer... ...maar even voeren. Uh, maar ja, goed. als je het, nee, Maar sowieso, ja, als je het verschil... ...tussen prijs ziet... ...ik, ik heb zo'n 32 gigabyte iPad... ...maar volgens mij het verschil tussen... Uh, uh, 16 en uh, 64 gigabyte is volgens mij 400 euro of zo, of 300 euro. Dus hè, in zoverre valt het uh, nog misschien te overwegen voor mensen. Uh, maar ook uh, als je op vakantie gaat, want uh, je kan namelijk drie verbindingen tegelijk leggen met het apparaat. Dus als wij samen en nog een vriendje op ski-vakantie gaan uh, binnenkort... dan nemen we gewoon die, die schijf mee. En uh, nou, dan kunnen wij samen eventjes uh, een filmpje kijken via de iPad... Maar iemand anders kan op bed liggen... en met zijn iPhone verbinding maken met de harde schijf... om de muziek eraf te trekken en te luisteren. Ja. Dus in zoverre heeft dat wel wat implicaties. En misschien uh, voor de wat grotere vergaderzalen en zo. Als je daar gewoon je... Uh, je documenten opzet, uh, dat je mensen kan uitnodigen om uh, ze eraf er te halen en voor presentaties is het misschien handig. Het is nog wel kostbaar, maar het is een eerste-generatie product, hè? dus uh, dat soort dingen gaan meestal heel snel. Uh, de volgende generatie kost waarschijnlijk 120 euro of zo, dus dan is het opeens een stuk interessanter. We okay. houden de site in de gaten, uh, daar komt binnenkort vast wat, wat meer over, informatie over beschikbaar. Um, nou ja, dan is het denk ik uh, tijd om een kleine voorspelling te doen en de mensen te verklappen waar ze jou kunnen vinden. Maar laten we met de voorspellingen beginnen. <laughs> ik denk dat we die net al gedaan hebben. <laughs> Oké, okay, Kindle is kut. Okay, nee, nee, vrouw. goed, laten we even realistisch doen. Uh, ik heb echt wel vertrouwen in die Kindle, alleen niet, niet voor de, de gemiddelde tabletgebruiker. Ik denk dat uh, Amazon dat uh, gaat, gaat presenteren, een geavanceerde e-reader. E laten we hopen dat het niet zo is. Um, voor de rest, ik denk dat we in de zaak Samsung uh, Apple uh, weinig uh, spannends uh, zullen gaan horen tot 14 oktober. Ja. En ja, Ik denk dat het voor de rest uh, de, deze week weer aardig uh, stil gaat zijn. Ik verwacht geen spannende dingen. Nou, oké. Okay. Um, ik uh, verwacht hartstikke veel spannende dingen, want morgen is, is dus die uh, Google... Uh... Uh, ...of uh, die Amazon announcement... ...waar ik dus wel veel van verwacht... Uh, ...los van het feit of je dat per se onder een tablet dingetje zou willen plaatsen... Um, ...de HTML5 conference of zo... ...voor developers is uh, ook deze week ergens, dacht ik... ...dus daar komt misschien ook nog wel wat leuk nieuws uit... ...uit uh, nieuwe opties voor webapps... ...en volgens mij is dat dinsdag of woensdag volgende week... ...dat uh, uh, iedereen welkom is in Cupertino... ...of in ieder geval de mensen die uitgenodigd zijn om te komen horen over de nieuwe iPhones en iOS en weet ik voor maar wat. En dat is natuurlijk nog steeds redelijk spannend... omdat uh, het nog steeds een beetje op lijkt... dat er niet een heel erg nieuwe iPhone gelanceerd wordt. Misschien aangekondigd, maar nog niet zo heel snel te koop is. Dus daar zouden we de komende weken wel weer helemaal dood gegooid over worden... Uh, ja, maar de dat de is echt. nog veel erger dan heel dat Amazon gebeuren, waar we net over uh, gerust hebben. Dat, uh, mm -hmm. dat, dat hele iPhone-verhaal, je hebt toch alles al voorbij horen komen? Het slaat toch ook gewoon nergens maar op. Wel. I don't care. <laughs> ja, <laughs> de, daar, kan, daar kan ik dan weer persoonlijk niet tegen en uh, niet, niet over jou of wat dan ook, maar al die web. en dan zie je video's voorbij komen. Zo gaat het eruit zien, zo in twee weken later. Nee, zo en zo. Nee, ik van jongens, jongens, jongens, koop gewoon een Amazon Kindle. Ja, zo is dat. Uh, mensen kunnen jou vinden op tabletsmagazine.nl. natuurlijk voor alle informatie over tablets. Voor de rest op Twitter, uh, Martijn Shell met CH. Anders op Google+. plus Hetzelfde principe, Martijn Shell. Oké, okay, en ik ben Sam van projectcafé.co. Ik uh, komen eerst wat stukjes lezen. Ik blog over technologie, internet, tablets en allerlei andere onzin. Um, en ik ben te vinden via Google+. Onder naam Sam Rijver. Uh, ik heb wel Twitter en dat soort dingen. Maar ik gebruik het een stuk minder actief dan, uh, dan Martijn. En uh, als je me wil bereiken. Is denk ik Google+. Op dit moment de, de beste mogelijkheid. Of een mail te sturen naar sam. Tot volgende week. Oké, okay. hoi.